Uur. Dit is Eval de Jong met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft vanmiddag een naar eigen zeggen intens gesprek gehad... met de Russische president Poetin. Rutte heeft er bij Poetin op aangedrongen dat er nu snelle resultaten komen... bij de berging van de slachtoffers van vlucht MH17... De persconferentie in Den Haag had hij geen goed woord over voor de gang van zaken in het rampgebied. Mensen lopen te rotzooien met persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Het is ronduit walgelijk al dus Rutte. Hij belde vandaag ook met premier Cameron van Groot-Brittannië en premier Abbott van Australië. Ze steunen Rutte in de eis dat Poetin in actie moet komen om de situatie te verbeteren. Voorlopig gaat er geen vlucht met nabestaanden naar de rampplek in Oekraïne. Volgens de Europese topman van Malaysia Airlines, Haap Gorter, is het nu te gevaarlijk in het rampgebied. Hij noemt het een oorlogsgebied en zegt dat het bedrijf niet garant kan staan voor de veiligheid van de nabestaanden die er naartoe gaan. In het Diakonessenhuis in Utrecht hebben directie en specialisten ruzie over de veiligheid van patiënten. De inspectie voor de gezondheidszorg noemt de situatie in het ziekenhuis potentieel bedreigend. De afgelopen twee jaar zijn bij de IGZ zeker 25 calamiteiten gemeld. Vooral chirurgen zouden de regels niet naleven. De leiding van de operatiekamerafdeling is inmiddels vervangen. De artsen en directie beschuldigen elkaar van het veroorzaken van een angstcultuur in het Utrechtse ziekenhuis. De artsen hebben het vertrouwen in de raad van bestuur van het Diakonessehuis opgezegd. De veertiende etappe van de Tour de France is gewonnen door de pol Rafael Majka van de Tinkhof-Saxo-ploeg. De rit van 177 kilometer met drie alpelkrols ging tussen Grenoble en Rizoul. Maika ontsnapte op 12 kilometer voor de finish uit een kopgroep en bleef gele truidrager Nibali net voor. En Nibali liep in het klassement wel verder uit op zijn directe concurrenten. Laurens ten Dam werd achtste en Bouke Monnema kwam als zestiende binnen. Het weer blijft vanavond op veel plaatsen tussen de 25 en 30 graden. In het zuidwesten zijn er wel wolken en is er kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Vannacht blijft het met 20 graden zwoel en in het westen kunnen een paar buien vallen. Morgen afwisselend wolken, wat zon en enkele onweersbuien. Het wordt 23 tot 28 graden.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 Je laat ze verbleken met je ogen die altijd stralen, jij kan de zon laten schijnen. Ik sky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 Jij is fantastisch toch. belevert het ritme van Zandvoort ook op tv. ZM Text TV op kanaal 45. 45.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 Shining